Goedemiddag, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De evacuatie van Oekraïners in Mariupol is uitgesteld. Het idee was om met bussen duizenden mensen vanuit die stad in het zuiden van Oekraïne naar een veilige plek te brengen. Daarvoor was met Rusland een tijdelijke wapenstilstand afgesproken. Maar volgens het gemeentebestuur hebben de Russen zich daar niet aan gehouden. Je hoort de loco-burgemeester van de stad. De schelling stopt voor een beetje tijd, maar dan continues het en ze gebruiken... Vanwege de beschietingen riep de gemeente inwoners op terug naar de schuilkelders te gaan. Na de BBC, CNN en een heleboel andere Europese nieuwszenders... ...besluiten ook twee grote Duitse omroepen om te stoppen met uitzenden vanuit Moskou. ARD en ZDF willen eerst uitzoeken wat de nieuwe mediawet voor hen betekent. Volgens die wet kun je 15 jaar cel krijgen voor het verspreiden van fake news. Maar wat dat precies is, bepaalt de overheid. En dat maakt het werken voor journalisten onmogelijk, zegt een persvrijheidsorganisatie. Op dit moment is het zo dat elke verwijzing naar de oorlog, elk in beeld brengen van burgerslachtoffers, het in beeld brengen van Russische soldaten die weigeren te vechten, dat is, uh, wordt allemaal als fake news betiteld. Dus de waarheid is fake news geworden in, uh, in Rusland. Dus ja, onder die condities kun je niet meer werken. Ander nieuws dan. In Leiden is vanmiddag een auto een huis binnengereden. Waarschijnlijk verloor de automobilist de macht over het stuur. De man raakte gewond. Het huis is flink beschadigd. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En ProRail is bang voor problemen op het spoor. Niet het weer, maar ooievaarsnesten zorgen voor hoofdpijn bij de spoorbeheerder. Alleen al bij Meppel in Drenthe zijn er 29 geteld... ProRail legt uit waarom dit zo'n probleem is. Voor het spoor moet je bedenken dat het, de nesten hele zware dingen zijn. Ze kunnen gauw op enkele honderden kilo's wegen. Dus als er eentje naar beneden komt, dan is dat een behoorlijk zwaar geval. Ja, en ook zitten de nesten vaak dicht bij de bovenleidingen, wat voor brandgevaar kan zorgen. Ooievaars zijn beschermde dieren en het verwijderen van de nesten is daarom verboden. Het weer nog droog en zonnig. Het is 7 tot 10 graden, maar door de wind voelt het misschien wat kouder. Vannacht weer vorst, morgen ook zonnig en een graad of 6. ZFM,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 Na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag op een hele zonnige zaterdagmiddag. Maar het is nog wel redelijk fris dus hoor, buiten een graadje of zeven op dit moment. Heerlijk wandel weer het hele weekend hier in Zandvoort. En we kunnen weer allemaal genieten natuurlijk van het strand. Want de die zijn er ook allemaal weer gelukkig klaar voor, voor het nieuwe strandseizoen hier in Zandvoort. Wij zijn klaar voor het uh, tweede uur. Wat gaan we daar nu allemaal doen, Albert Jan? Uiteraard uh, gaan we uh, naar de volgende plaat weer even live schakelen met uh, Jan van der Leden. Want die is aanwezig bij de wedstrijd van SV Zandvoort tegen Marken. We lopen dan tegen het eind van de eerste helft. We gaan kijken uh, wat de stand van zaken op dat moment is. Verder hebben we natuurlijk het tweede uur ook uh, Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, uh, aandacht voor een extra debat, wat ook nog plaats gaat vinden. Want we hadden van oorsprong vier, we hebben er nu uh, drie gehad. Maar aanstaande maandag is er een uh, extra debat voor de zwevende uh, kiezer. En wel op een zeer lo mooie locatie, namelijk de golfclub The Junes. Uh, dan, uh, natuurlijk om half vier hebben we de evenementenagenda. Morgen is er de rommelmarkt, markt, daar ook aandacht voor. En natuurlijk ook de grote evenementen, zoals ik al heren uh, meldde in het eerste uur... Uh, komen weer op de kalender en uh, verdienen uw aandacht. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En eigenlijk had ik moeten beginnen met... Uh, These Boots Are Made For Walking... He, na het uh, bericht over uh, onder meer uh, de 30 voor Zandvoort... en de squieren uh, die uh, weer terug gaan komen eind van deze maand... Maar dat doen we eventjes niet. Nee, want we gaan zo dadelijk naar het voetbaltoer. Dus we houden het tempo er nog een klein beetje in. En dat doen we samen met deze single uit de jaren 80. En dan het Duintjesveld. Hier is Right on Track. Gonna make a move and Het lijkt een lekkere radioplaats. Deze van de Breakfast Club, joh, De Ride on Track uit de jaren 80. We gaan weer naar Duitsersveld toe. Naar een Jan van der Leden. Vandaag geen parapluutje nodig. Oh, wel. Misschien tegen de zonnebrand, op, of uh, Jan. Maar uh, anders heb je hem uh, niet nodig, denk ik. Nee, nou, ik heb nog wel een redelijke bos haren. Ja, ja, jij wel. Nee, ja. ja, ja, ja. Heel goed. Hey, Jan. Uh, ja, we nee. zitten zo'n beetje richting het einde van uh, de eerste helft. Hoe gaat het daar? Drie minuten nog, uh, het gaat niet goed en het gaat niet slecht. De betere kansen zijn wel voor Marker geweest. Wij, wij zelf hebben enkele kleine kansen gehad. En twee afloop groter. Maar verder is het niet. Het speelt het niet van de koel als het gaat op het middenveld. Het is gewoon nog 0-0. Oké, okay, ja, een beetje in evenwicht, uh, zeg maar. Ja, ja. Ja, verder nog uh, dingen gebeuren. Uh, gele kaarten en uh, overtredingen. <laughs> Nu een overtreding van Koen. Uh, Aan uh, de hoek van de, van de 16 meter. Dus uh, wij gaan ons nu opstellen. De jongen blijft nog even zitten. Een beetje, beetje moe, denk ik. beetje moe? Nou al. Het is wel uh, ons geregerechte Tom die stempel gebund heeft op de wedstrijd. Want uh, zoals je weet is hij altijd een klein beetje onze hand te plakken. En hij slaat liever uh, vals als, uh, als dat uh, de tegenstander scoort. Want er was een periode gespeeld doorgebroken van de Marken. En in ieder er was een 1-2. En uh, totaal niet buiten stel, maar Tom steekt de plak op. En ja hoor, echt gesluit. Oké, dus we komen weg door het oog van de naald. Ja. Maar ja, dat doen ze toch thuis voordeel? ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, is altijd zo uh, toch? Ja, thuisvoordeel is. Uh, de ene keer heb je het tegen. Allemaal, nee. Iedereen doet dat. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat is ook zo. En uh, ja. Ja, misschien nog een beetje aangemoedigd door, uh, door het publiek. Want uh, is er is alweer een beetje belangstelling voor het uh, voetbal. na uh, ja, de coronaperiode. Het is natuurlijk heerlijk weer hè? Ja. Iedereen doet dat lekker in het zonnetje. We hebben straks lekker muziek. Oké, okay, want uh, wat gaat er gebeuren? Lekkere muziek. Wie gaat er zingen? Nikki Groot gaat draaien. Nikki Groot, oké. Okay. Dus, uh, dat uh, dat belooft weer een mooi feestje te worden. Ja, we. Uh, we mag ook wel met een nieuwe school. Het, uh, zeker, zeker, zeker. Ja. Nou, goed nieuws uh, allemaal uh, dus uh, voor, uh, voor uh, jouw club en de, de spelers en uh, de, de trainers en iedereen die erbij uh, uh, betrokken is. Hoe is het trouwens met uh, de aanwas van, uh, van uh, nieuwe, uh, nieuwe leden, zeg maar, voor, uh, voor jullie club? Afgelopen woensdag liepen er uh, 40 puppies uh, te voetballen. Dat is uh, leuk. Hartstikke mooi natuurlijk. Ja, zeker. Ja, allemaal vol enthousiasme. Dus nou ja, het een hier weer aan een paar dus zijn. Ja. kruisjes. Nou, dat zou, dat zou mooi zijn. Ja. En dan uh, ja, voor heel veel geld verkopen hè, dan Jan. Ja, nee, dan ben jij ook weer blij als spinningmeester. Ja. Uh. <laughs> Oké, okay, nou. Jan, dankjewel uh, ja. voor uh, dit moment. En uh, straks uh, komen we weer bij je terug voor uh, de tweede helft dan. Oké, okay, tot straks. 0-0 daar uh, op het Duintjesveld. SV Zandvoort tegen Marken. Hey. Mind. Certain things I can't find. Should I drink a smoker need some freedom freedom got in my life Should I drink a smoker need some freedom freedom Show me a little attention A little attention Show attention Some affection this side. Little trust and some passion, be nice. It's all I desire. I need it, I cannot deny. Oh, eh, hey, I don't see something. From my eyes only. You know, emoji. Got emoji. Ah, you know, emoji. But my hands only. Show me a little bit, dance a little bit. Dance Show, me a dance Show me a little dance oh, no. Show me a little of Show me a little of things. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find in the middle of the night.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 Het waren twee grote hits, uh, non-stop. Als eerste de nieuwe single van uh, Justin Bieber. En hij is helemaal into the lounge gegaan. Echte loungeplaten. Uh, de nieuwe single heet uh, Attention van Justin Bieber. Erachteraan een gouden oude uit de jaren zeventig. Dat was uh, inderdaad uh, Kissing at the Back Row of the Movies van The Drifters. En ja, dat is uh, voor, uh, voor deze zaterdagavond misschien een ideetje. Hè? Filmpje pakken met een uh, vriendinnetje of vriendje. Ja. Het kan uh, allemaal gebeuren. Of lekker uitgaan, mag ook weer tot drie uur of vijf uur, Abidjan. Uh, uh, ja. Ja, de wetgeving aan. Ik zeg het maar even. Ja. <laughs> wat, uh, wat ook mag, is uh, uiteraard uh, op 14, 15 en 16 maart weer stemmen. En op wie moet je nou gaan stemmen? Nou, daar hebben we een oplossing voor, want we hebben debatten. Ja, en uh, we hebben een, uh, aanstaande maandag zelfs een extra debat. We hadden van oorsprong eerst vier, maar er is nu een extra debat gekomen, voor de zwevende kiezer. Aanstaande maandag om 7 uur wordt op initiatief van Nigel Lancaster van Golfclub De Junes een extra verkiezingsdebat georganiseerd. Onder leiding van Jaap Lampe worden de politieke partijen de gelegenheid geboden om het publiek duidelijk en informatief te overtuigen waar hun partij voor staat. Mensen die twijfelen tussen partijen en door het organiseren van dit debat... wordt de kiezer geholpen om zijn keuze te maken welke partij het beste bij hen past. Tijdens de inhoudelijke debat komt iedereen aan het woord... en zullen de nuanceverschillen tussen de partijen naar voren worden gehaald... al dus Nigel Lancaster van de Junes, die dit debat organiseert. Het doel is om het publiek deze avond duidelijk en informatief te overtuigen... waar de partijen voor staan. Ze kunnen dan zelf uitzoeken welke het beste bij hen past... en kunnen de partijen met elkaar vergelijken. Kiezers kijken ook naar eventuele samenwerkingen. Wie willen met wie samenwerken? Dat speelt voor, kiezers, uh, voor veel kiezers een belangrijke rol... en tijdens de avond mogen de partijen dit verder toelichten. Er worden stellingen naar voren gebracht vanuit het publiek. Dat, dit zijn stellingen die ook voorkomen in de verkiezingscampagnes van de diverse partijen. Ook is er ruimte voor het publiek om eventueel hierop te reageren en of vragen te stellen. De voorlopige stellingen zijn bereikbaarheid van Zandvoort, veiligheid en criminaliteit woningprojecten, parkeren, samenwerking met Haarlem... en ruimte voor een open debat in overleg met de partijen. Het debat wordt geleid door Jaap Lampen... voormalig stadsschouwburg directeur en voorzitter van de Raad van Toezicht Haarlem Marketing. Door Jaaps achtergrond in de toneelwereld kan worden verwacht... dat de hoofdrolspelers van de politieke partijen en het publiek... een memorabele avond zullen gaan beleven. Bezoekers zijn van harte welkom bij de Jungs in het Duintjesveld... Er kan gratis worden geparkeerd bij de locatie... die tevens goed bereikbaar is voor minder validen. Via de livestream op, Zand, op zandvoortkies.nl... zal het debat dan ook online te volgen zijn. En volledigheidshalve nog even. We hebben drie debatten gehad. Het economisch debat, het sportdebat en het jongerendebat. Aanstaande aan maandag dus om 7 uur in de Junes Golfclub Duintjesveld. Het extra debat De Zwevende Kiezer. En dan op vrijdag 11 maart om half 8 s avonds tot 10 uur in Theater De Krocht... Het enige echte lijsttrekkersdebat. onder leiding van Ben Zonneveld. En het, de debatten zijn ook terug te zien op onze eigen CFM-app. En aankomende maandag, dus, dit is speciale extra debat. voor de zwevende kiezer. Met of zonder wie er ook trouwens, Albert-Jan? Ja, goede vraag. Goeie vraag, weten we niet. Gaan we opzoeken. En dan hoor je dat misschien morgen bij Zandvoort op zondag. Maar het debat is ook weer live te volgen op het. TV-kanaal van uh, CFM, je eigen lokale radio. Waar je nu ook naar luistert trouwens. Kanaal 40, uh, digitaal via Ziggo. En uh, sinds kort, sinds heel kort, ook uh, via KPN te ontvangen... op kanaal 1367. Ook daar kan je het uh, debat aankomende maandag helemaal gratis live volgen. En hoorde, de hier is dan. En daarmee is het half vier geworden. We gaan ze doen, de evenementen. Want uh, ja, er mag weer meer. De coronamaatregelen zijn uh, zo'n beetje allemaal uh, ten einde. Maar we moeten wel in de gaten houden dat het uh, trouwens wel goed blijft gaan, Albert-Jan. Uh, want uh, de besmettingen gaan wel weer uh, flink oplopen. En helemaal uh, in het zuiden, hè? vooral uh, met name in het zuiden na, na het carnaval. Uh, ...konden de teststraten meteen de drukte niet meer aan... ...en bleek zo'n beetje, nou ja, bijna iedereen besmet te zijn. Dus mocht je graag genieten van evenementen... ...houd dat wel een klein beetje in de gaten. Goed, uh, half vier. We zitten weer precies op tijd, hè? Timing. Goed, de evenementenagenda. Nou, we zullen er een paar uitpikken. Allereerst morgen de is de rommelmarkt weer terug van weg geweest. Morgen wordt er namelijk in Theater de Krocht... ...een kleine, maar sfeervolle rommelmarkt georganiseerd... Nu bijna alle maatregelen van de corona zijn verdwenen... heeft Theo Smit van het theater dit afgelopen week bekendgemaakt. De altijd gezellige Rommelmarkt zal van 10 uur morgenochtend tot 4 uur te bezoeken zijn. En iedereen is van harte welkom om weer eens lekker te komen snuffelen. Mocht of er nog plekken vrij zijn om op de Rommelmarkt te staan... ga daarvoor even naar rommelmarktzandvoortapenstaatje@gmail.com. gmail.com. Rommelmarkt, Zandvoort, Abenstaatje, gmail.com. Maar in ieder geval, u kunt heerlijk morgen vanaf 10 uur tot 4 uur snuisteren in Theater De Krocht. En naar spulletjes zoeken die u wel lang heeft willen hebben. En die wellicht op de Rommelmarkt terug te vinden zijn. Geweldig initiatief weer terug van weg geweest. Dan geheel iets anders. De Internationale Vrouwendag staat elk jaar, 8 maart, in het teken van strijdbaarheid. En het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Op deze dag wordt op dinsdag 8 maart in de blauwe tram de documentaire van de Haarlemse maker Magiel Amorison over het turbulente leven van Matahari vertoond. De filmmaker groeide op met het verhaal dat zijn bedovergrootmoeder nog in de klas had gezeten bij de als Margareta Zelle geboren Friesin 1867-1917, dus Matahari Maike Koper en Maria Heijnen lezen uit het boek Duizend en Vrouwen... een korter levensverhaal van Zandvoortse vrouwen voor. En na afloop kunnen de aanwezigen napraten... onder het genot van een, hap, van een drankje en een hapje. Deelname is gratis en opgeven graag bij Pluspunt. En dat telefoonnummer is 023 574 0330. 023 574 0330. De Internationale Vrouwendag op 8 maart. Ook in Zandvoort. Met uh, Matahari. een hadden we trouwens een snackbar uh, in Zandvoort. Matahari Snacks. Okay. Die zat uh, tegenover café, uh, café Nuf. Daar uh, op, het, uh, op het hoekje oh, zeg maar. Ja, klopt. Dus, ja, oh, leuk. Go Goed, zoals al eerder aangemeld... ook de of vermeld de, de uh, grote evenementen... vinden ook weer een plek... op de evenementenkalender van Zandvoort. Want over een, uh, een niet al te lange tijd... vindt uh, de Zandvoortse wieren weer plaats... Inmiddels staan er al 10.000 hardlopers ingeschreven. Lopers kunnen kiezen uit de 10 Engelse mijl, 12 kilometer of 4 kilometer. De Zandvoort circuitrun staat bekend om het meest afwisselende parcours van Nederland. Vanuit de Pitsstraat racen over het circuit, genieten van het strand en de duinen om vervolgens dwars door het bruisende centrum van de Nederlandse bekend, Nederlands bekendste badplaats te lopen. Naast de Zandvoortse kan er in de laatste weekend van maart ook gewandeld... de 30 van Zandvoort en gefietst de omloop van Zandvoort geworden. De inschrijvingen zijn nog geopend tot maandag 14 maart via www.lechampion.nl. Www en wat ook doorgaat is over de Pride at the Beach. Dit jaar gaat het festival weer in volle glorie drie dagen plaatsvinden... Het bestuur is al tijden hard aan het werk om weer een echte Pride te organiseren zonder allerlei beperkingen. Op zondag 31 juli gaat de Pride at the Beach van start en het evenement duurt tot en met dinsdag 2 augustus. Dus liefhebbers zet het vast in uw agenda. Zondag 31 juli gaat de Pride van de Beach van start en het duurt tot en met 2 augustus. Verder verwijs ik u naar de websites van de diverse culturele instellingen in Zandvoort voor hun uh, agenda's en hun plannen. Te denken valt aan, aan Classic Concerts... uiteraard het uh, Zandvoort Museum... Stichting Jazz in Zandvoort... en uh, vele, vele andere culturele instellingen. Ik zou zeggen, uh, genoeg te doen weer... Uh, nu het seizoen weer in volle hevigheid. Losbarst! Als je nou meekijkt met de webcam van CFM via zfm kijk je live mee in de studio aan de tolweg Tina. Dan zie je dat Albert Jan en ik deze plaats zeker kunnen waarderen. Wat een heerlijke single hè, van de Cornels en uh, 74-75. Zodanig gaan we voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag Zandvoort tegen Marken weer naar Jan van de Leden op Duintjesveld. Maar eerst even de zomer in ons bol met deze patapata. Pata. straks ook wel langs bij jullie feesten, Jan. Deze plaat Patapata. Pata. Ja, ja. Je weet het maar nooit, hè? dan krijg je de stemmingen volgens mij wel in, hoor. Wel gezellig hoe het ziet, ja. Ja, toch? Zeker weten. Nou, is het ook zo gezellig op het uh, voetbalveld? Nou ja, jij bent nu in de kantine, daar zou het vast zeker uh, heel gezellig zijn, maar hoe is het op het veld op dit moment, uh, Jan? Op het veld is het uh, eigenlijk slecht. Oh. Uh, we staan nu, uh, we zijn nu tien minuten bezig in de tweede helft. We staan een achter. Oei. Een foutje achterin werd met doogelang staat gedaan. En aangezien wij nog niet echt heel erg gevaarlijk zijn geweest, misschien niet. Salim gaat alleen de af. En die schiet voorlangs. Je hebt niet te zitten. Maar nee. ik moet eerlijk zeggen, Maak is gewoon iets te weten. Ja, nou dan kom je niet ja. he, echt lekker de kleedkamer uit als je ja. zo begint in de eerste 10 minuten met meteen een doelpunt nou. tegen. En We hebben wel iets los gedaan, net, in de Dat is? Uh, uh, Roel van Heuvel, de, de eigenaar van HVM. Ja? Die heeft een uh, paar maanden geleden zijn zaak gekocht. En die uh, is maar liefst 42 jaar hoogspoort geweest van Tanton Nelen en SG Zandvoort. En die hebben een bord gegeven, dat hebben we net onthuld. Roel is voor 42 jaar hoogspoort. gegaan. Kijk, hij is altijd uh, jullie uh, de hele trouwe sponsor geweest. Ja, ja dat, uh, het bord uh, weten we, zo, kennen we allemaal wel natuurlijk, uh, zo langs het veld. Ja, en Joop van Eerst wacht hem om een foto te maken. Super. Mooi. Nou, een mooie prestatie inderdaad ook van uh, Roel uh, van de Heuvel. Uh, inderdaad, van de uh, HBR. Nou, die kennen we allemaal. Ja, later uh, ja, gaan we naar later. Bloemendaal natuurlijk, hè? Ja, ja. We zijn nu. de uh, naam wordt straks veranderd. wordt knap. Zo. Knap? Knap, ja. Oh, dat is een bank volgens mij. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik weet niet is. Oké, okay, maar uh, die gaan jullie niet uh, nog uh, sponsoren op een of andere manier? Uh, Roel verwacht dat zij met de tijd wel de sponschap op gaan zetten. Dat zou mooi zijn. Maar hij zegt ook, we gaan het niet zelf doen. We gaan het niet uh, wakker maken. Laten we het maar gewoon uh, nog een of twee jaar betalen. <laughs> ja. Maar, ja. maar en, ik, las, uh, ik, ik las ook iets dat absoluut. jullie op zoek zijn naar ouders en coaches. Absoluut, absoluut. We kunnen, we kunnen, niet, we kunnen niet genoeg begeleiders en trainers uh, krijgen. Ja, uh, Iedere ieder ouder die we is van harte welkom. Om uh, wat met de kinderen te gaan doen. Want uh, het is gewoon zo, vroeger, ja, nou, moet ik zeggen, maar ik ging vroeger met de fiets en het voelde trein. Ja. Maar tegen, ja, tegenwoordig wordt het natuurlijk allemaal. Uh, ja, met die sufjes. Met de sufjes. Ja. ja. Nee, maar de, de ouders die willen uh, dat de kinderen gereden gaan worden. Maar ook die krijgen die steeds minder de kinderen. Te kinderen. Ja. Nee, oké, okay, maar uh, ja, het is ook een goede tra training om gewoon met de fiets inderdaad naar uh, de wedstrijden hier in de regio uh, toe te gaan. Ja, ik zou het prachtig vinden, maar je moet, dan moet je ook wel weer goede begeleiders hebben hè, die kinderen nemen. Ja dat, ja, dat is ook zo, anders wordt het weer gevaarlijk. Ja, vroeger was het natuurlijk in onze tijd. Ja, toen, uh, toen had je nog bijna geen auto's, uh, Jan. <laughs> alleen maar een paarden met zo'n koetsen erachter en dergelijke. <laughs> oh. <laughs> maar goed, nee, ik heb het over onze tijd, hoor. Dus ik neem mezelf ook mee in dit verhaal. Maar goed, coaches en uh, ouders zijn van harte welkom. En uh, ja, we staan 1-0 achter. Uh, uh, we, hopen, uh, we kunnen alleen maar hopen dat uh, de tijd nog gaat keren. Tuurlijk. Maar daar zit het voorlopig er niet... dan zijn we nog niet echt heel erg gevaarlijk geweest. Nee, nee oké. Okay, nou ja, in ieder geval een, een, een, de tweede helft met een achterstand begonnen. Op dit moment dus 0 tegen 1 daar op Duintjesveld. Nog één vraag, of nog één opmerking eigenlijk. Ik heb vandaag de kandidatenlijsten binnengekregen van uh, de verkiezingen van uh, 16 maart 2022. En er doen tien partijen mee, uh, Jan, trouwens. Even, even ja. voor jou. En uh, op een gegeven moment zit ik al die uh, namen zit ik, uh, na te kijken... en dan denk ik ja. van, wie ken ik? Wie ken ik daarvan? En toen op een gegeven moment kwam ik een naam tegen... van iemand uh, die we wel eens opbellen op de zaterdagmiddag. Ken je die ja. ook, of niet? Ja, die ken ik. Ja. ja. Is vrij goed eigenlijk, ja. Ja, ja, ja. Ene Jan van der Leden, op uh, plek ja. nummer 7. Ja. Ik, denk, ik heb het met Marco al gehad. Hij zegt, je er ook bij Ja, natuurlijk wil ja, ik nou het. Ja, heel goed. Volgens een beetje, beetje uh, lijstduwen. Nou ja, dat is, dat is ja. het ook. Maar je weet maar nooit. Hè. Als de PVV heel groot wordt, dan uh, zit je nog in de raad ook straks, uh, Jan. Nee. Met zeven man in de raad. Met zeven al... man, <laughs> ja, ja, ja. Ja, een hele prestatie. Maar je weet ja. het maar nooit. <laughs> Jij ja, als uh, duwen kan dat dan, wel ja. voor elkaar krijgen, toch? Uh, PVV dan wordt het in wel. Je hebt een heel ander programma. Het, uh... Ja! Ja. Hey! ja, ja, ja, als we je maar lang genoeg aan de telefoon houden. Zie je, het werkt. 1-1, mooi. Wat, uh, wie heeft het gescoord? Katje Vries. Kijk, super. Ja, prachtig. Nou, de spanning blijft erin. Uh, ga jij uh, snel uh, naar het veld toe. En we bellen je tegen het eind van de tweede helft, bellen we je weer op. Mooie tussenstand, 1-1. Oké, okay. okay, dankjewel Jan voor dit wow. moment. En dit is ook een uh, mooie plaat. Ja, denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart-wit. Hier is Frank Boeien nog een keer. En toen kon hij nog wel zingen trouwens. Hij liep daar in de stad. Ja, The <laughs> cat van de allergrootste hits uit de jaren 80... van de Frank Boeien groep, joh, Kronen. Nee, nee zwart-wit. Dat ja, is die ja. andere. Hé, dat nee, ja, ja, ja. Ja, klinkt zo, hè, als Klopt. Zwart Zwart-zwart-wit eh, is, uh, is dat inderdaad. Uh, ja, nou ja, van de week was hij bij. Een paar keer was hij bij half acht al. Uh, want ik zei, nou, toen kon hij nog wel zingen. Had hij weer een nieuwe plaat uitgebracht. En die uh, zong hij dan bij half acht uh, van uh, SBS uh, van Sean de Mol uh, live. En dat ging uh, niet helemaal uh, zuiver, uh, zuiver. Dat, uh, nee. Dus vandaar dat ik zei: van, toen kon hij nog wel zingen. Inderdaad, uh, Frank Boeien en Swatch Wits. En van Frank Boeien gaan we naar de hondenpoep. Ja, nee, waarschijnlijk nog wel een punt voor de zwevende kiezers voor de aanstaande maandag. Ja, ja, trap er niet in, hè, zou ik zeggen. Want uh, niet opgeruimde hondenpoep is en blijft een, een ergernis voor veel wandelaars. Het kan ook nog eens gevaarlijk zijn voor andere honden. En daarvoor waarschuwt de Zandvoortse dierenarts Chantal van der Meijen. Zij ziet de laatste tijd veel honden in haar kliniek met darmklachten... die vermoedelijk ziek zijn geworden via hondenpoep van zieke honden. De honden die Van der Meijen ziet in haar kliniek hebben vaak last van giarda. Dat is een parasiet die in de darmen gaat zitten. Honden kunnen er diarree of slijmerige en bloederige ontlasting van krijgen. Wanneer je het niet op tijd behandelt, kan een hond uitdrogen. Niet alleen honden kunnen er ziek van worden, ook andere dieren zoals katten komen... Ze kunnen erg ziek van worden, zelfs en zelfs jonge kinderen, ouders van de meien. Uh, onze collega's van NHTV uh, gingen bij haar bezoek en maakten daar een reportage over. Maar het is, al meer, het is eigenlijk meer een oproep van als je hond poept, ruim het dan op. De goede mensen in natuurlijk niet te nagesproken, maar er zijn altijd nog mensen die het in de duinen en alles uh, gewoon laten liggen. Het is, is zo'n kleine moeite. Ik ben wel zo assertief dat ik dan zeg van, uh, heeft u een zakje nodig? Ik heb er altijd één in mijn zak zitten namelijk. Altijd één extra. Vaak heel geïrriteerd. Echt heel geïrriteerd. Waar bemoei je je mee? En dat maak ik zelf wel uit. En uh, ja, ik kom ook niet echt in gesprek met die mensen. En eerlijk gezegd ben ik het, uh, heb ik het een beetje opgegeven ook. Op straat, in de duinen, Zandvoort ligt vol met hondenpoep. En deze poep kan andere honden wel eens ziek maken. Reden voor dierenarts Chantal om een oproep te doen. Om je hondenpoep voortaan wel op te ruimen. Uh, maar het valt gewoon echt op op dit moment dat in deze periode er gewoon echt meer honden zijn die giardia hebben en buikklachten. Uh, uh, en ik merk het gewoon zelf ook op als ik mijn kinderen naar school breng of als ik de hond uitlaat in de duinen. Dat er gewoon echt heel veel ontlasting overal ligt. Ik denk dat de meeste hondenbezitters als je ze vraagt zegt van ik ruip het wel op maar daar ligt hier wel heel veel poep. En het is en slecht voor de natuur natuurlijk, als overal poep ligt. En het is heel slecht voor de wandelaars die daar continu in staan. Ja, want merkt u dat er veel poep ligt? Of? Ja, dat merk ik echt. En ik erger me daaraan. Ik denk daarnaast kleine moeite om dat even op te rapen. Nou ja, het geeft mij in ieder geval frustratie. En ik denk een heleboel mensen. Uh, zeker ook mensen die met een kinderwagen ergens langs lopen. Of, of zelfs mensen in een rolstoel. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dan uh, uh, met je handen in de poep zit. Uh, maar ik heb ook spelende kinderen. En die spelen heel veel in de duinen. En als die weer thuiskomen met poep uh, aan de schoenen. Dat is natuurlijk niet echt heel prettig. Niet heel erg schoon en hygiënisch. Maar gewoon ook een risico. Uh, want ze kunnen er zelf ook ziek van worden. Maar vorig, vorig jaar heeft hij ook uh, wat leden gehad. En uh, dat, dat is toch wel, uh, dat wil je liever niet. Dus uh, ook vanuit dat oogpunt uh, ben ik voorzichtig ook waar hij aan snuffelt. Uh, maar ook dat ik gewoon zorgvuldig ben met wat hij achterlaat, zeg maar. Nou, als je huisdier echt ziek is, dat is gewoon belastend zowel voor uh, je portemonnee, uh, voor het huisdier en voor jezelf, omdat je het gewoon moet geven. Uh, daarnaast moet je ze ook nog wel eens een keertje wassen en goed de kont schoonmaken, goed de poep opruimen. Ja, dat, uh, dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, en uh, de kans op uh, giardia, zoals dat uh, zo mooi heet, in een uh, deftige term, uh, medische term, uh, voor, uh, voor de honden. Nou, ja, we hebben heel veel honden hier uh, trouwens uh, in Zandvoort en dat komt ook uh, door die uitlaatservices uit Haarlem bijvoorbeeld. Ja. Die gaan naar... Met al die honden komen ze dan richting Zandvoort... en richting het, de duinen om hier lekker de hond uit te laten. En ja, als er ze, als ze dan meerdere honden tegelijkertijd bezig zijn... van zijn uitlaat om het zo maar te zeggen... dan raak je ook een beetje de poep kwijt natuurlijk, hè? Op ja. een gegeven moment. Dan ja. weet je ook... van of te zeggen van... Nou, ik vind er geen zak meer aan eigenlijk op deze manier... Zou kunnen. Dus nou, dank aan uh, Enadius voor deze reportage. En wie weet er wordt er nog over gedebatteerd... Uh, ja, voor uh, maandag. aankomende maandag voor uh, de zwevende kiezer... Uh, met of zonder wie ook. Dat uh, gaan we nog even uitzoeken voor je. We gaan de nieuwe zin van Mo voor je draaien. Te stil op straat, het is anders dan anders... want heb je geen reden...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 Let's Thuis krijgen we een bericht vanuit het Duitsersveld van Jan van der Leden. Er wordt flink gespoord daar trouwens. wedstrijd SV Sanford tegen Marken. Op een gegeven moment was het 1-1 voor SV Zandvoort. Staat inmiddels 3 tegen 2. Dus eh, SV Zandvoort staat voor. Straks in het volgende uur daar meer over. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.